Jurgen boekraad met het NOS Journaal. In het Noord-Brabantse Alphen zijn gisteravond twee agenten mishandeld. Ze werden geslagen en geschopt door een automobilist. De man was aan de kant gezet omdat hij opvallend rijgedrag vertoonde. Naast hem in de auto zat een kind... De 33-jarige man uit Waalwijk bleek onder invloed. Hij weigerde volgens de politie mee te werken en werd gewelddadig toen de agenten hem wilden aanhouden. Ze moesten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. De agenten zijn in het ziekenhuis behandeld voor hun verwondingen. Een van de deelnemers aan een hardloop evenement in Leeuwarden is overleden. De hardloper rende de halve marathon. Vlak voor de finish zakte hij in elkaar. Hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Meerdere deelnemers aan de loop Leeuwarden raakten onwel vanwege de hitte. Ook bij de marathon in Leiden zijn de enkele deelnemers onwel geworden. De Turkse president Erdogan pleit voor een volledig staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland... voordat er onderhandelingsgesprekken kunnen zijn... Tegen de Russische president Poetin heeft Erdogan gezegd... de gesprekken te willen organiseren in Istanbul komende donderdag. Eerder vandaag stelde Poetin directe onderhandelingen voor met Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky zegt, net als Erdogan... eerst een staakt het vuren te willen. Daarna kan er worden gesproken. PSV heeft in de Kuip in Rotterdam gewonnen van Feyenoord. De club uit Eindhoven kwam terug van een 2-0 achterstand... en won diep in blessuretijd met 2-3 dankzij een goal van Noah Lang. Door de overwinning blijft de titelstrijd spannend. PSV staat nog maar één punt achter koploper Ajax... dat nu thuis speelt tegen NEC. Het weer? Het is lokaal zomerswarm en de zon schijnt volop... Vanavond en vannacht is het helder met minima tussen 9 graden in het noordoosten en 12 in het westen. Ook morgen zonnig en droog bij dezelfde temperaturen. Wel staat er dan meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Uh, Bloemendaal krijgt uh, mogelijk toch een, uh, een, een nieuwe hospice. Na een pijnlijke afwijzing vorig jaar... toen uh, stra plannen stranden door felle uh, buurtprotesten aan de Middenduin en de Daalseweg... lijkt er nu toch een uh, nieuw perspectief. Er zijn uh, twee locaties in, het in beeld. Het voormalig schoolgebouw van de SHB-school in Aardenhout... en een uh, grasveld aan de Zomerzorglaan... bij het terrein van uh, Cricketclub Bloemendaal... Uh, ja, het hospice dat al jaren kan met ruimtegebrek hoopt op een tweede vestiging met plek voor 10 mensen in hun laatste levensfase. Uh, ja, het is nu aan de raad om te oordelen over deze gevoelige kwestie, kwestie. En Aan de telefoon heb ik gemeenteraadslid Rob Schreeuwen van uh, Zelfstandig Broemendaal. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Hi. Uh, um, ja, vorig jaar leidde het uh, afketsen van de hospiceplannen tot uh, terreurstelling. Uh, hoe kijkt u nu terug op, uh, op die situatie? Um, ja, het was natuurlijk gewoon een, een grote blamage voor uh, de gemeente Bloemendaal en haar inwoners. Alleen ja, ik denk wel dat, uh, dat er een beetje een verkeerd beeld is, is uh, geschapen door ja, een kleine groep mensen... die uh, kennelijk hele grote problemen hadden met een hospice... Uh, aan de overkant. En um, in de tussentijd uh, hebben heel veel bloemen, bloemendalers laten blijken dat ze helemaal geen problemen hebben met een hospice op welke plek dan ook in Bloemendaal. Ja. Dus dat, ja. Nu, nu. uiteindelijk wel wat positief uh, is dat toch uh, positief gekeerd, vind ik. Ja, dat veel uh, bloemendalers hebben gezegd van nou, uh, wij zien het probleem eigenlijk niet. Ja. Nee. Nee. Ik denk dat, uh, dat 98% er helemaal geen problemen mee heeft en het maar een hele kleine groep is... daarboven op die heuvel. Uh, ja, nou ja, goed. Het is uh, onvoorstelbaar, maar goed, dat, uh, dat, dat moeten we achter ons laten. En uh, er is toch iets goeds uitgekomen. Ja, want er zijn nu inderdaad uh, twee locaties... Uh, die uh, ja. het, het college heeft uh, genoemd als mogelijke locatie. Um, uh, wat, wat vindt u van het voorstel zo, een van een deze, van deze locaties? Ja, ik, ik vind... Kijk, ik... Dit, dit komt van een lijstje die is samengesteld door ambtenaren en het college... Uh, in, sa in, uh, in samenspraak met, uh, met het hospice. Uh, en uh, die hebben een aantal locaties na naast elkaar neergelegd. Ja, en in principe ja, denk ik dat het uh, voor Bloemendaal mooi zou zijn... als het eigenlijk zo dicht mogelijk die bij die andere locatie zou komen... bij uh, de, de midden weg maar in principe maakt het mij als hij er maar komt dat is uh, voor ons het allerbelangrijkste als hij er maar komt en uh, dan kunnen beide locaties en als het hospice zegt nou misschien is uh, aardehout wel beter ja dan uh, dan is aardehout prima ja. dus allebei de locaties zijn voor ons prima nou uh, misschien als uh, als een soort uh, goedmakertje zou, uh, zou het mooi zijn als het ook in Bloemendaal uh, zou kunnen. Maar het maakt in principe ons niet ja. En, en ja, in augustus noemde u dat uh, hier bij ons in de uitzending nog een hoog man uh, in My Backyard gehalte over de, dat uh, af, ja. Ja, in, in de Duinendaalse weg. Uh, denkt u dat uh, dat invloed heeft gehad op de keuzes of het voorstel van de nieuwe locatie? Dat de gemeente extra goed heeft gekeken in de buurt of er uh, uh, ja, hoe, hoe daar ligt? Nou, ik denk dat het heel simpel is. We hebben maar heel weinig... Ruim, heel weinig uh, gemeentelijke grond... Um, die ook nog een maatschappelijke bestemming heeft. Nou, dat, dat geldt voor de sab school Maar dat geldt natuurlijk ook... Um, voor het stukje grond... naast de cricketveld, uh, uh, Want daar heeft ook een noodschool gestaan. En overigens... staan beide locaties ook... op een lijst... voor tijdelijke woningen... voor uh, statushouders op te vangen. En vluchtelingen. Dus... Ja, ze kunnen kiezen eigenlijk. <laughs> en, ja, je lacht. Ja. Het het, ze staan op allebei de lijst. Ja. Oké. Okay, ja. En, en, en, en uh, wat, wat verwacht u uh, nu, nu ligt, hè, de keuze bij uh, de gemeenteraad? Denkt u dat er uh, ja, dat het een, uh, een uitgemaakte zaak is al? Nou, ik kan me niet voorstellen dat we nu nog in Bloemendaal moeilijk gaan doen. Uh, voor de vestiging van een hospice. Ik bedoel, niemand heeft er last van. Het is in ieder geval heel erg stil. Uh, Bloemendaal heeft een hele oude uh, gemiddelde leeftijd uh, qua bevolking. Uh, dus er zijn ook heel veel bloemendalers, of meerdere bloemendalers, die er gebruik van maken. Sterker nog, de heer Eichholz, die dit initiatief heeft ontwikkeld, uh, heeft zelf gebruik gemaakt van een hospice en was daar zo. ...blij mee en zo tevreden over... ...dat hij dit uh, initiatief heeft uh, ontwikkeld... ...samen met uh, Pauline Jeker van, van het hospice zelf. Ja, wat is er mooier dan om dat, om dat gewoon in Bloemendaal te doen? En ik, ik eerlijk gezegd, ik kan mij niet voorstellen wie hier tegen kan zijn. En, uh, maar goed, ik, uh, ik heb me eerder uh, nogal verbaasd. Uh, maar ik, uh, 98% van de Bloemendaalse bevolking is gewoon voor... Uh, dus laten we gewoon uh, ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd gaat worden. Ja, en, en wanneer uh, uh, weten we hier meer over? Wanneer uh, wordt het in de ja, raad besproken? Het zou voor, de, voor, de, voor het zomerreces uh, in de raad uh, behandeld worden. En ik weet eigenlijk niet of dat na aankomende vergaderingen is... of die vergadering daarop. Uh, en dan moeten we dus kennelijk als raad een keuze maken. Maar eerlijk gezegd... Um, ja, is dat een beetje lastig natuurlijk. En ik zou zeggen, um, wat is de beste locatie voor hospice voor en uh, voor de familie Eichels? En, uh, en, dat, en dat de doorslag laten geven. Ja, ja in, in, in uh, het Harms Dagblad zei uh, de hospice zelf was nogal terughoudend over wat de voorkeur heeft. Die vinden het allebei goed als er maar een extra locatie komt. Um, wat vindt u van die opzet? Ja, wat vindt u daarvan? Wat richt het dus echt zeg bij maar, de gemeenteraad? Goed. Ik vind het hartstikke goed van, uh, van Pauline Jeker dat ze dat uh, zo oppakt. Uh, omdat ja, we zijn gewoon hartstikke blij als het doorgaat. En op welke locatie het ook wordt, uh, ja, voor het hospice is dat kennelijk uh, onder de even. Ik zou me kunnen denken dat, uh, dat vanuit de familie eikels. maar dat weet ik dus niet, hè, maar dat zou ik kunnen bedenken van, nou, het zou wel mooi zijn. Uh, om dat zo vlak mogelijk bij die uh, eerste beoogde locatie te doen. Maar misschien denken ze daar ook wel inmiddels anders over. Dat weet ik niet. Dus ik, uh, wij, wij zijn er neutraal in. Uh, als het om het even is, dan is het eigenlijk... Uh, wat, wat komt het beste uit voor de gemeente, voor het hospice... en voor de familie-eigenholzige initiatief? Ja. Uh, en en, en de, de, de locatie wordt dan uh, vervolgens uh, verkocht door de gemeente aan uh, het hospice. We, we, we, uh, weet u of daar een, een, een, dan een marktprijs voor betaald? Of een, een, een vriendenprijs? Of wordt het gegeven? Is daar iets over bekend? Ik, ik ken de details niet. Hè. Dat nee. is uh, allemaal uh, ja, met de familie-eigenbeeld in het hospice en uh, de gemeente. Uh, nou Dan moet ik zeggen, de gemeente is in dit geval niet uh, zo rog. Onze, onze nieuwe burgemeester die zich ontzettend heeft ingezet uh, voor, voor dit. Dus uh, daar, zijn, daar zijn wij in ieder geval als partij heel erg blij mee. En ik denk dat hij een hele mooie rol heeft gespeeld. Maar ook hij wist, ook hij wist meteen, hij heeft een rondje gemaakt, hij, hij weet ook hoe gevoelig dit uh, lag in Bloemendaal dat heel veel mensen zich echt druk hebben gemaakt van jongens, wat is dit? Uh, dus ja, het is, uh, het is gewoon hartstikke mooi dat het uh, ja, het, ik het kan niet meer missen dat het niet doorgaat. En welke locatie het wordt, ja... Dat is om het even. Ja, duidelijk. Dat wordt dus later over uh, beslist uh, in de gemeenteraad. Um, ja. In ieder geval, uh, bent u heel tevreden met uh, de, de, de deze uitkomst? Als ik u zo hoor. Ja, dat is toch hartstikke mooi. Daar hadden we toch ook niet gedacht. Uh, wat is het? Uh, wat is het vorig jaar eigenlijk, hè? Wat is het ja. vorig jaar zomer dat het allemaal speelde? Dat hadden we echt niet gedacht. En, uh, het is de publiciteit die eigenlijk begonnen is via het Haarlems Dagblad. Uh, ja, die, die iedereen toch wel een beetje verbijsterd heeft uh, op de manier waarop uh, dat gegaan is. En uh, ja, nou ja, goed, ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat uh, Bloemendaal nog een keer zit te wachten op al die ophef. En ik kan me wel voorstellen dat Bloemendaal uh, nu even het beste beetje voor.. Uh, voorzet of legt en, uh, en nu voor de keuze van het uh, hospice gaat. En daar, uh, ik, ik verwacht dat het unaniem door de raad wordt uh, aangenomen... welke locatie het, het dan ook is. Oké, okay, duidelijk. In ieder geval heel erg bedankt uh, voor uw toe, uh, toerichting uh, Rob Streeuwen... van Zelfstandig Broemendaal en een uh, heel fijne avond. Ja, hetzelfde. Oké, okay, dank u wel. Dag. Regio Radio, een samenwerking van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort, elke zondag te horen van 5 tot 6 uur.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 1953 het eerste buitenland dat zich aansloot bij die... Het eerste buitenlands uh, land, zeg maar. Ja, ja. en uh, momenteel zijn er 360.000 uh, leden wereldwijd in uh. meer dan uh, 65 uh, landen. Goeiedag. Maar jij bent er in 1975 bijgekomen, zeg maar. Ja, 1 mei 1975. Zoiets, ja. ja, want dan laten we even je, eerst even je politiecarrière doornemen. Uh, hoe, hoe ben jij bij de politie terechtgekomen? Uh, nou, mijn opa die wilde bij, graag bij de politie, maar dat uh, mocht hij niet van zijn vader, want hij moest in de, in de zaak lopen. Uh -huh. En uh, ja, ik, dat is altijd maar bij me gebleven. En ik ben eigenlijk opgevoed uh, door mijn oma. Uh -huh. En op een gegeven moment, uh, ja, ik werd... Hier in Stamford, Gerard? Wat zeg In Zandvoort? Nee, nee, nee, ik ben geboren in Ursem. Oh, Ursem, Ur oh, je bent een West-Fries? Ja, ik ben echt. west Ja, ik west ook, dus uh, <laughs> nou, van harte. <laughs> Oké. <Okay. laughs>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 Huh? En Toen uh, was het de koningin. En vervolgens ben ik naar de uh, brigade Schiphol terechtgekomen. Uh -huh. Bij de luchthaven. Dan heb ik een tijdje daar uh, ja, het paspoort aangenomen. Uh -huh. en, en uitgedeeld weer. Maar toen kreeg ik daar uh, hyperventilatie. Oh, ja. En toen ben ik terechtgekomen op de brigade in uh, uh, Badhoeverdorp. Huh? En in mijn vrije tijd uh, ben ik via de LOI uh, ben ik in bezit gekomen. van alsnog het uh, politiediploma. Oh, goed.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 Ja, uh, ik was toch nog. Kijk, ik kom uit een horecafamilie en ik was nogal aardig een, een stapper. Ja. Yeah. En als je dus ergens bij een, een gelegenheid kwam in Zandvoort, dan werd er gezist. Ja, dus ja, ja, ja, ja. van. de in de tent. Ja, ja, nou, dat ja. ja. Ik, uh, maar echt, dat vond ik niet echt prettig. Nee, en toen beter. ik plotseling een Molotov cocktail tegen mijn huis kreeg. Ga weg. Ja, ja, zo. Toen, dacht ik van, uh, toen werd mijn, mijn vrouw angstig. Ja, dat begrijp ik. En toen heb ik gezegd van, uh, ja, het beval me hier helemaal niet, ik uh, ga weg. Nee, en toen ja. heb ik overplaatsing over aangevraagd naar Haarlem. Maar je kon er zo blijven wonen? Of heb je ja, dat ja, ja ik had het uh, even ja. naar het huis van, van mijn schoonouders ja. gekocht. Ja, ja. Dus zodoende zijn we hier tegengekomen. Uh. En toen ben ik uh, naar Haarlem uh, uh. geplaatst. Overgeplaatst, Dan ben ik een wijkagent geworden in uh, het Rooseprieel. Zo. En dat was je laatste klus eigenlijk? Nou, als... nee, het eindigde als huismeester op het hoofdbureau in Halem. Oh, Oké, okay. zijn... op de Koude hoorn. Ja, op de Koude ja. hoorn. Dat ja. zijn de laatste jaren geweest. Oh, okay. ik, ja. ah, ah. Maar je kijkt wel uh, met plezier terug op je carrière als uh, uh, agent. Ja, ja, ja, zit, zit, en, ja. Ja. ja, je maakt natuurlijk van alles mee in je ja, hele absoluut. carrière. Ja, tuurlijk. Leuke dingen, maar ook minder uh, leuke dingen. Ja. Maar ja, het is, het is me toch wel, uh, het is me in mijn hart en ja, eer. En, en, ja. en nog als er dingen gebeuren, dan uh, gaat je hart weer open en ja. dan spring je er weer in. Dat is soms niet erg handig, maar... Mm -hmm. Nou, nee, begrijp ik, begrijp ik. Uh, hoe kwam die uh, International Police Association uh, onder de hoek kijken? Hoe kwam je daarmee in contact? Ja, op een gegeven moment, uh, was zijn een collega die zat in, het, uh, in dat bestuurswerk van de IPA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 Doe je het nou nog steeds, of niet? Nee, nee, nee. nee. Ik nee, nee, heb nee, helaas uh, astma. Uh, oh ja dan, ja, dan wordt het lastig. Het is, uh, ja. het is uh, ja. afgelopen. Nee, nee, nee. Ik heb begrepen dat je bijnaam Spruit is. Dat klopt, ja. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is een keer geboren tijdens een uh, fietsvakantie. en uh, Ik was toen nog heel jong, maar ik was met de fiets in Putten. en Toen kwam ik in een uh, jeugdberg.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 ja, ze organiseren ook heel veel... Ja, is dat een soort badge die je dan hebt? Of een, een legitimatiebewijs, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Die hoef je alleen maar te tonen. En dan uh, ja, zeggen ze, wacht maar even een ogenblikje. En dan word uh, je bij de ja. baas gehaald. Ja. In zo'n bij een politiebureau. En dan uh, regelen ze alles voor je. Uh, dat is mooi. Ja, ja. Dat is... Hey, je, hebt, je, hebt, je hebt in acht verschillende uh, uh, uh, uh, plaatsen gewoond in, uh, in Nederland. Nou, meer hoor. Meer? nog ben 17 keer verhuisd. Me je meent het? Ja.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 Ja? Ja, dat zei de burgemeester. Ja, als er bij, bij ons in de vereniging iemand een lintje kreeg, zei ik van nou ik. Ja, ik, ik in de beurt? Ja. Ik hoop dat ik ook een keer aan de beurt kom, weet je wel. In het bijzijn van de burgemeester. Was dat bij het niet-Meijerol of uh, nee, dat was, bij Molenburg? Nee, bij al bij uh, Molenburg. Oké, okay, ja, ja, ja. Wat zei je? Komt goed? Of, uh, nou, dat mag je niet nee, hij zei, je, zei je, de, die vraag wordt overgeslagen. <thumbs up> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die vraag wordt overgeslagen. Ja, ja, dat, dat, dat op zich wel totally goed. Maar uiteindelijk is het dan... He. Ja, daar was ik er heel blij mee. Ik was er toen bij voor mij dat je hem kreeg. Maar ja. je was er enorm blij mee. Ja, was wel, ja zeker weten Dat was we. wel te zien ook. Ja. Dat was ja, uh, mooi. Uitdundig. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, uh, je kun je leven lang lid blijven van die IPA? Ja? Ja? Als je zolang je de contributie maar betaalt. Ja, nee, ja, ja. ja. Hoeveel moet je betalen per jaar? Uh, 30 euro. Oh, dat is goed, ah, Dat is te doen. Dat is te doen. Als je het over een jaar bekijkt, dan is het niet goed. En als je, je ziet dan wat ze allemaal voor je doen... Hè, waar ik allemaal mee geholpen ben... Uh -huh. dan denk ik van, ja, ik heb het er graag voor over. Ja. Oh, ik heb een tijdje ook nog in het bestuur gezeten van Kennemerland. Oké. Okay. Huh. Van die je pa. Nou, ah, mooi. En uh, als er nou iets gebeurt in jouw omgeving, directe omgeving, hè? Je ziet iets gebeuren of zo, kun je dan optreden als agent dan of niet? Of...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 Daarachter kwam een uh, oude buurman van me. Oh ja. En die kwam Houd, er uit aan en uh, zei... de uh, ja, ja. uh, oké, okay, nou. Dus ik stap op mijn fiets. Ja. Ik reed met een uh, noodgang achter die kerel ja. En die uh, vlucht de duin in. Ik, ik, uh, achter hem, hem. hem. aan? Ja? Ik achter hem aan. Uh, schop mijn slippers uit. En ik zie hem over de duinen heen. Uh, Zo. En ik was hem op een gegeven moment kwijt. Dus ik denk, oh, op een gegeven moment bij een bossage, <laughs> Nou, hier moet hij inleggen. Want ik zie hem nergens verder lopen. Nee. Dus ja, ik ben, ben gestopt en op een gegeven moment zag ik politie, dus ik heb uh, gezwaaid. Oh, ja. En die mannen aangesproken van, joh, uh, dus, uh, hier moeten die verdachten zitten. Ja. Nou, dan hebben ze de borsages uh, omzingeld okay. en verdomd, uh, ze volgden in de ja? borsages. Oh, en toen mooi. bleken de tasjes erover te zijn. Oh, ja. Ja. Ah. Nou, dat is mooi, dus ja. Dat, dat, dat, dat, ja. dat zit er Ja, dat zit erin natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar je hebt ook verschrikkelijke dingen meegemaakt natuurlijk, als agent. Ja, nou, dat uh, wil ongelen, je niet. nee, dat ik ja. er nog niet uitgebreid over hebben. Nee, nou, nou, echt... de ergste was de treinongeval bij Hoofddorp. Uh, bij Hoofddorp, ja. oké. Okay. Oh, ja. Vijf doden toen of zo? Zes, zes, doden, zo. Ja. zes doden, ja. Zes doden, ja. Ja, dat is wel de dat was een van de eerste die erbij kwam of zo? Ja, nee, de eerste wat ik, die, ik, die, ik, die ik had, dat was een motorrijder. En die ging op een zaterdagmorgen, uh, een 20-jarige jongen... die reed over de IJweg in Zwaan, naar Zwanenburg. Die Zo. zou naar voetballen gaan, het was hartstikke mistig. Uh. En die rijdt op het midden van de weg, op de streepjes... want dan kon je dat een beetje zien, Is ja, dus ja. de weg. Maar uit de tegenovergestelde ja, richting kwam een trekker... met een, uh, een laagbak met oh. aardappelen. Oh, erg, nou, die, die, die heb je nooit gezien. Nee, nee, dus ja, hij kwam met het punt van zijn hoofd kwam tegen die laadpakker. Ja. En hij wordt Verschrikkelijk, verschrikkelijk En, en ah, die was, dat zag er vreselijk uit. Nee, dat begrijp ik ook nog wel. Ja. Ja. Noem maar voorzichtig. Uh...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 Nou ja, uh, die komt toch van punt naar punt? Ja, <laughs> maar... Van terras naar terras. Ja. Nee, ik vond het een beetje saai worden. Oké, okay, nee, dat kan, dat kan. En we hadden een leuk groepje hier in Zandvoort... van een stuk of 7 motorijden. Ja, ja. Dat is helemaal uit elkaar gevallen. Oh, dat is jammer, ja. Ja, ja dus ja, dan zeker. moet je, ja, gebruik je die motor alleen nog maar... Ja. om naar een ziekenhuis te gaan. Ja, ja. En weer. Ja. En voor de rest vond ik het, uh, nee. En ik deed voor de vereniging... Ja. Uh, de buitenleden bedienen met onze nieuwsbrief vanaf. Ja. In ieder geval een, uh, een rietje... Ja. Je hebt toch ook bijna Klaas Koper opgevolgd als, ja, als, als dorpsomroeper? hè? Koper he? heb ik ook nog acht jaar gedaan. Ja, heb je acht jaar gedaan toch? Ja, ja. Zo. Ja. Zo. We hebben een, een bellen. Nou, ga ik eens even. Dat niet gekker worden? Vermoedelijk. Spemomroep. Nou, oh. uh... Wil je oversnappen? <laughs> ja. Nee, uh, nou, we hebben het meestal wel gezien. Of je moet nog iets zeggen? Van, nou, Dat is nog heel graag kwijt over de IPA, over de. Nee, ik hoop dat het uh, nog lang Het is wel blijft. duidelijk, het is een soort vriendengroep, zeg ja, maar. Zes, ja. dat zo kun je het noemen. Ja.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 Maar, ja, nee, ik, maar, ik, eh, maar ik heb er nu in ieder geval wat meer tijd voor omdat ik ja, niet meer voorzitter meer ben. Nee, dat ja. is zo, ja. Dus ik uh, help mevrouw met uh, alles wat, wat, wat georganiseerd kan worden ja, uh, en ja. de ik. spandiensten diensten. Ja, is, is die vrouw nu voorzitter of niet? Nou, nee, dat was wel de bedoeling, maar uh, ah. uh, dat is toch een beetje anders gelopen. Oké, okay. bier is dus was, uh, Dat zou eerst uh, wel gebeuren, maar uh. ja, uh, en ik heb ook twintig uh, uh, gesprekken gevoerd met mensen waarvan ik dacht van, nou, die zijn wat kameraden, maar volgen. Ja,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 Oh, sorry. Ja, dat oh. Komt, uh, komt wel goed, hoor, denk ik. Ja, dat komt wel goed. Ja, gelukkig. Hé, hey Gere, mag ik jou hartelijk uit. danken voor jouw komst. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy.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 Will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Deze uitzending staat in het teken van 4 mei, de dag dat we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. In Zandvoort staat sinds een aantal jaar een indrukwekkend namenmonument ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners die zijn omgekomen tijdens de oorlog. Volkert Bloemen, antropoloog en inwoner van Zandvoort, praat ons bij over Zandvoort voor, tijdens en na de oorlogsjaren. Goedemiddag Volkert. Hallo. Uh, allereerst heel fijn dat ik u wat vragen mag stellen. Want u, uh, nou ja, u bent volledig op de hoogte en kan ons meer vertellen. Want Zandvoort tijdens de oorlogsjaren in een, in een notendop, zeg een minuutje of twee. Nou, dat is enorm contrastrijk. Het was al uh, na drie maanden helemaal mis dat het Joodse gebedshuis uh, werd opgeblazen. Uh, er woonden hier heel veel Joodse mensen en die werden naar Amsterdam vervoerd in 1942. En kort daarop werd meer dan 75% van de inwoners moesten verhuizen uit Zandvoort en de hele kustbebouwing werd daarna afgebroken. Zandvoort was een van de meest getroffen gemeenten na de, na de oorlog. Ja, en, en u zegt, u kiest het woord getroffen. Is het getroffen of is het een keuze geweest? een keuze geweest om de om de kustbebouwing af te breken? Nee, nee, meer dat, dat het in zo'n hoog tempo ging. Nou ja, het is in een periode van vijf jaar gebeurd, maar al na drie maanden werd de synagoog. Ja, opgelaten. daarom. Dat is best. En, en kort daarop uh, werden allerlei maatregelen genomen tegen de Joodse inwoners. Ja. En uh, de Zandvoort heeft het wel voor de kiezer gehad. Ja, en, en uh, Haarlem, IJmuiden, die hadden allemaal uh, uh, NSB-burgemeesters, Zandvoort ook, dat klopt. Ja, toch? Uh, die kregen, uh, Zandvoort kreeg een NSB-burgemeester eind 1942. Ja, dus dat was dan al na het, het, het, maar ja, het vallen van de synagoge en het wegvoeren van de eerste uh, gezinnen. Ja, de eerste, zeg maar de... Ja, een grote stroom Joodse inwoners die naar nou Amsterdam moesten huizen. Dat gebeurde in maart 1942. Ja. En van Halve, de burgemeester werd in november 1942 ontslagen en vervangen door een NSB-burgemeester. Ja, want was er sprake van een bloeiend Joodse gemeenschap? Als ik ja, kijk ja. naar dat namenmonument, dat vind ik voor een klein dorp als Zandvoort, heel veel Joodse gezinnen die daar woonden. Ja, in een hele korte periode van 40 jaar zijn hier uh, meer dan 600 Joodse mensen komen wonen. Of zijn hier geboren in Zandvoort. En uh, in uh, 1942 zijn uh, meer, dan 650, uh, meer, ja, meer dan 650 Joodse mensen afgevoerd naar uh, Amsterdam en uh, ja, daarvan is een groot deel omgekomen is vermoord in de Tweede Wereldoorlog want, want... En, en in Zandvoort was een, uh, een, een bloeiende Joodse gemeenschap ontstaan in de periode vanaf 1900 tot 1940 ja want het feit dat daar echt een, een echte gebedshuis staat een synagoge dat wil zeggen dat er ook heel veel uh, mensen zijn die daar dan actief heen gaan ja maar dat was met name in de zomer uh, de Zandvoortse Joodse inwoners die waren niet zo uh, religieus. Maar met name in de zomer, uh, als er veel Joodse uh, toeristen waren, dan werd het gebedshuis goed, uh, goed bezorgd. Ja. Um, hoe staat het er nu voor met de Joodse gemeenschap? Nu zei het al, hè, 600 Joodse inwoners voor de oorlog, om en nabij. En nu? Nou, dat is minimaal. Dus, ik heb geen idee hoeveel het er nu is. Maar minimaal, zijn. dat uh, kort, zegt eigenlijk al alles. Ja, kort na de oorlog zijn er 17 gezinnen teruggekeerd, uh, is, uh, is uh, uh, uh, het idee. Tenminste, dat is, uh, dat, dat blijkt uit de uh, uit de geschriften van toen. En eh, uh, het is geen grote Joodse gemeenschap meer ontstaan. Er is hij nog wel, is er wel een Joods, is er wel een synagoge geweest die in 1965 is geopend. En dat was ook met name een synagoog die in de zomer uh, geopend werd. En in Hotel Bouwers werden ook nog uh, Joodse bijeenkomsten georganiseerd, maar dat was van uh, korte duur. Ja. Er is geen uh, nieuwe Joodse gemeenschap ontstaan in de Zandvoort. En, en en als we het over Zandvoort hebben, dat wordt heel vaak uh, wordt dat, uh, bestempeld door sommigen als NSB-dorp. Waarom, waarom hebben, hebben, hebben, hebben ze juist die naam gekregen? Nou ja, het was in 1935 uh, bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten... ...stemde hier ongeveer 25% van de kiesgerechten op, uh, op de NSB. En vier jaar later, uh, nog een keer voor de Provinciale Staten... ...was het percentage ook beduidend hoog. Uh, minder dan in 1935, maar toch uh, relatief gezien ten opzichte van uh, andere gemeenten... ...was het nog steeds een heel hoog percentage... Zandvoort behoorde tot de gemeente waar uh, zeg maar het meest op de NSB werd gestemd. En is, he, heeft u daar een verklaring voor? Waarom was dat juist in Zandvoort zo hoog, dat percentage? Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. maar uh, A, uh, er was hier een hele grote Joodse gemeenschap die zich bezighield uh, op, uh, met economische activiteiten die uh, voorheen uh, het terrein waren van de oorspronkelijke Zandvoortse ingezetenen. En het is bekend dat uh, waar grote, waar uh, veel uh, Joodse inwoners waren, dat daar de NSB uh, ook een grote aanhang had. In de vorm van uh, stemmen op de NSB. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar het lidmaatschap uh, van mensen die in eh, uh, uh, lid waren van de NSB en je vergelijkt het met Heemstede, Bloemendaal of Haarlem, dan, uh, dan verschilt het niet zoveel. Nee. Is... Dus ja, het is altijd moeilijk. Moeilijk om dat te zeggen. In mijn idee komt het ook voort uit een uh, diverse lokale belangrijke personen die in het openbaar verklaard hebben dat ze lid zijn of uh, aanhanger waren van de NSB en die uh, daar ja aanhang kregen. Ja, die koketteerden met hun NSB zijn en vanwege hun aanzien dat dat ja dit uh, krijg je eigenlijk het ripple-effect als zij dan ik ook. Ja. Yeah. Ja, maar als u zegt, is het terecht deze titel? Dan zegt u, nou eigenlijk valt dat wel mee als je het vergelijkt met de buren. Ja, nou ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, eigenlijk. Wat is verschrikkelijk? Ja. Dat, dat, dat het toch nou steeds. Ja, dat er, dat er toch zoveel mensen in Zandvoort op Dennis B hebben gestemd en ja. achter die partij zijn aangelopen. Ja, maar aan de andere kant, ik, ik wil deze vergelijking niet helemaal maken en. en ik bedoel hem waarschijnlijk anders dan dat ik hem stel dus geef me die PVV doet het ook heel goed bij jullie dat rechtse, ja. uh, er is heel veel bij ja, ja, in Zandvoort ja, ja. op de PVV nee. gestemd en laten we het alsjeblieft niet met elkaar vergelijken nee maar je kan, uh, je kan uh, vanaf Pim Fortuyn of misschien al daarvoor kan je bij elke verkiezingen kan je zien dat er in Zandvoort een behoorlijke aanhang is voor die kant van de politiek de rechtse kant, ja ja, nou ja, redelijk re extreem rechtse kant van de politiek. En, en heeft u daar dan een verklaring voor? O, gewoon vanuit uw eigen uh, visie, nou, opinie? Wat mij verbaast is dat men hier in Zandvoort toch behoorlijk sociaal is. Dus uh, ja, het is een hele rare, heel raar schisma in Zandvoort. Is dat dus dan als we terug... Herhalen halen na 1935 werd er al een groot percentage dat stemde op de NSB. U zegt het net zelf, LPF en dan uh, uh, nu PVV. Is dat gewoon iets wat een beetje erin zit? Of is er nog een kans dat dit kantelt? Dat we over tien jaar een GroenLinks dorp hebben? Nou, dat denk ik niet, maar het was bijvoorbeeld zo dat uh, vrij lang uh, na de er was voor de oorlog en na de oorlog dat uh, zeg maar de de Partij van de Arbeid een belangrijke partij was, politiek gezien. En op een gegeven ja. moment is dat minder geworden en dan praat je over de eind jaren tachtig van de vorige eeuw. En vanaf dat moment is er, ja, is er toch een beduidend rechtsstemgehalte in Zandvoort. Ja, ja. En nou terug naar 4 mei. Jullie hebben altijd een herdenking bij het namenmonument. Ja. Een indrukwekkend monument vind ik persoonlijk... Wat doet u op 4 mei? En op waar denkt u als u daar zo staat, het twee minuten stilte, waar, waar denkt u aan? Nou, dat ben ik bij het namenmonument. En, en, en waar gaan uw gedachten, hè, zeker in de roerige tijden waarin we nu leven? Nou, in de periode eh, voor de oorlog, wat er allemaal gebeurd is. En de verhalen die ik heb gehoord en gelezen. Wat er in de tijd is gebeurd, dat is verschrikkelijk. Ja, ja. hoe belangrijk is het dat we deze verhalen en, eh, blijven vertellen? Ik hoop dat het heel belangrijk is dat we dat doen. Doen we het genoeg? Er wordt, er wordt heel veel verteld, ja. Ik weet niet of het beklijft. <laughs> Want als ik mensen hoor uh, van jongere leeftijd, dan denk ik nou, dat je er nogal makkelijk aan voorbij loopt. Ja, bij wie ligt die taak? Ja, de taak, de, de taak is... Uh, de verantwoordelijkheid voor de oudere mensen maar voor het nieuws en, en, en mensen die er op dit moment proberen aandacht aan te besteden en aandacht aan besteden ja. ja als het als het niet ontvangen wordt dan uh, houdt het op een gegeven moment ook op ja best een deprimerende gedachte als ik het uh, zo als ik u dat hoor zeggen ja, niet, het is misschien uh, misschien uh, nederlands uh, dat we zo makkelijk met een aantal dingen omgaan ja Um, Volker Bloemen, antropoloog en inwoner van Zandvoort, heel erg bedankt voor uw toelichting en uw verhaal. Dank u wel. Jo, graag gedaan. My heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like.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 just sounds like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 Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. We gaan Morgen. eerst nog praten met Erik Wijers uh, van het circuit Zandvoort. Welkom uh, Erik. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We, we, dat hebben we een tijd geleden gedaan. Ook uh, ja. een tijd geleden hebben we het gedaan, hebben, laat ik het zo zeggen. Maar uh, er komen leuke dingen aan de uh, ja, uh, komende is, uh... tijd.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 Dat is eigenlijk ons eerste grote internationale evenement. Oh, Oké. Okay. Wat kunnen kun we verwachten van de Amerikanen? De Amerikanen uh... zijn natuurlijk volop Amerikaanse auto's. Ja, alle soorten en maat. Frank Frank ook mee. Ja. Die al ongeveer. Ja, dat is wel leuk. Ja, hij heeft er nou in gekocht in 1958. Echt waar? Okay. Ja, dat is niet normaal. Mooi, mooi. Zo mooi. mooi, ja, prachtig. En die zitten bijna geen kilometers op. Ja, nou, Allemaal. ik heb het vorig jaar ook nog even een tijdje staan kijken. prachtige auto's komen eraan. Ja, ja absoluut. En uh, zowel modern uh, als.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 ik zag van 4 tot 8 juni, dat is dan... Uh... Neen, 5 tot 8 juni is het. Oh, 5 tot 8 juni, ja. Vrijdag, ja, ja. ja, zijn... zaterdag, ja. zondag. Eh, en die donderdag eh, wordt er niet gereden. Ja. Dus het is natuurlijk wel, wordt alles voorbereid. Maar ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. die datum is ontstaan. Maar het rijden is echt 5 tot 8 juni. Ja. Is het ja. toch steeds zo populair als vroeger? Uh, nou, het DTM is best veranderd... Uh, uh...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 Drie uur zitten, maar oh, de hele bellen rondlopen. Ja, dus, Leuk. Uh, Leuk. Nee, nee, dat is een aanrader. Hey, en dan gaan we richting uh, historische Grand Prix. Ja, ja dan in Dat juni is ook weer, weer 2022 ja, ja. 22 juni hè? Ja.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 En zo uh, demo rijden en het gaat erom dat ze de snelste ronde rijdt. Ja, ja, ja. De snelste ronde rijdt, die wint. Oké. Okay, uh, nou, dus het is dus, dus inderdaad ook wel een beetje om het materiaal te sparen. Ja. Uh, die auto's zijn natuurlijk ontzettend kostba kostbaar.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 Die, die ja, wel, ja. Verschillende circuits in heel Europa rijden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 nou, het is tussen 28 juli en 31 augustus, augustus is het sowieso gesloten. Het gemiet, ja, maar ja, ook dan, dan, dan, zes dan, dan, weken later nog voor de afbouw? van Ja, de... het, ja we beginnen zo'n beetje derde week september weer. Dan pakken we de draad weer op. Dan is alles afgebouwd. Althans nog niet alles, maar het meeste. En dan kunnen we ja. de circuit exporteren. Inderdaad, en vanaf 28 juli is het circuit gewoon dicht ja, op, ja, tot aan de ja, ja. ja, Die tijd hebben we nodig ja en daarna nog voor de afbouw ja, uh, ja, minimaal ja, het dus een beetje derde weg. want ik zag dat er ook nog een nieuw uh, loopevenement uh, komt de tikke uh, de tikkende klok challenge. Ja, misschien zegt het jou niet, maar het is nee, het lopen. Voor niks. Voor <laughs> het is bij uh, Het is lopen voor een aandoening PNL. Ik, okay. ik, ik dacht dat het toevallig staat in jullie uh, trouwens, in jullie uh, lijst van evenementen ook. Oké. Okay. Nou ja, maar goed, ik, uh, goed. ik ben meer. Nou, dan ik ik jou anders, nou, ja. kan ik jou iets uh, nieuws vertellen. Maar goed, uh, uh, ik wil het nog even uh, hebben over de Formule 1-test, die uh, en al geweest is en nog komen. Ja.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 De nee, de dat de dag, dacht, ik, nee, dat hele dag. dat begrijp ik ook wel. En, en vorige week, we hadden het net even over. reden er ook een Formule 1 auto. met enorm uh, geluid. Uh, ja, Twee uh, uh, rondjes. Ja, klopt, inderdaad. Dat was afgelopen maandag. Uh, een shakedown van. Uh, van uh, een Arrows BMW. Formule 1 auto uit 1985. Die is helemaal gerestaureerd uh, door een. Uh, die beijding, maakte nog wel geluid toen. Uh, ja, dat is een ja. in de Turbo. Uh, ja, motor, ja, ja, inderdaad. Ja. En, nou ja, en, met, uh, en die auto werd destijds door Jerry Boutsen bestuurd. en die was ook. Maandag is al oh, leuk met die auto, dus die shake-down te doen. Ja. Eh, ter voorbereiding op een demonstratie die, die tijdens de komende Kampri van Imola in Italië gaat oh, leuk. En Kerry Bouts is een oud Formule 1. -cureur. Ja, is een beetje ja. winnaar, ja, ja. winnaar ook. Die Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks ZFM. meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6.